4 uur. Femke Bolthuis met het NOS-journaal. Franse media melden dat de auto waarmee de verdachten van de aanslag in Parijs zijn gevlucht. leeg is aangetroffen. Hij zou ten noordoosten van de stad staan. De auto werd eerder vanochtend al gesignaleerd. Een benzinepomphouder herkende de twee verdachten en zag zware wapens in de auto liggen. De politie heeft de omgeving van de auto afgezet en bij de klopjacht op de verdachten zijn antiterreureenheden en helikopters ingezet. Een lokaal tv-station meldt dat de twee zich hebben verschanst in een woning, maar dat wordt niet bevestigd. Het satirische weekblad Charlie Hebdo komt volgende week gewoon uit... ondanks de moordaanslag van gisteren op de redactie. Het blad verschijnt in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Normaal zijn dat er 60.000. Columnist Patrick Pellou heeft tegen een Frans persbureau gezegd... dat het blad duidelijk wil maken dat domheid niet zal overwinnen. In het hele land zijn vanavond bijeenkomsten naar aanleiding van de aanslag in Parijs. Op de Dam in Amsterdam spreekt premier Rutte en in heer Hugo Waard zijn toespraken van voorzitters van Nederlandse moslimorganisaties. Verder zijn er manifestaties in onder meer Rotterdam, Utrecht, Haarlem en Zwolle. Alle bijeenkomsten beginnen om zes uur, omdat op die tijd ook in Parijs een grote herdenking is. Uit het Lekkanaal in de provincie Utrecht... kan tijdelijk geen water gehaald worden voor de productie van drinkwater. Het kanaal is vervuild met een giftige stof fenol, oftewel carbolzuur. Rijkswaterstaat zegt dat het via het Duitse deel van de Rijn... in het Lekkanaal terecht is gekomen. De vervuiling is waarschijnlijk pas na het weekend verdwenen. Het weer tegen vanavond trekt de regen weg. Vannacht gaat het licht regenen en tegelijkertijd ook harder waaien... Azee neemt de wind toe naar stormachtig met zware windstoten. Morgenmiddag neemt de wind af, dan gaat het harder regenen en dan is het 9 tot 12 graden. En ook zaterdag waait het behoorlijk. Dit was het... CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, de richting Amsterdam, voor de Schipholtunnel, 2 kilometer. In de tunnel zijn twee rijstroken dicht. Het plafond van de tunnel is beschadigd. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Goorkum voor Hardingsveld-Triesendam 3. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Knop de Brechtseplein 3 kilometer. En richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 2. A15 Europoort richting Rotterdam bij Spijkenissen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. Een hele goede middag luisteraars. Het is vandaag 8 januari 2015. De eerste muziekboulevard live van dit jaar en daarom... Maar vooral een heel gezond en een fijn 2015. En wat kan u het volgende twee uur verwachten? Om half vijf de column van Mandy Schorl... en om half zes het weer voor het komend weekend. Maar zoals altijd starten we vandaag weer met de Beatles. En wel met Let It Be. Uitgebracht op 6 maart 1970 als een single singleversie... en het nummer 50 van de top 2000 van 2014. Gevolgd door een geweldig nummer van Sven Davis. Calling for Peace. Ik weet zeker dat we van deze zanger nog veel zullen horen. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. The night is cloudy there is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 children die.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 We disagree without war. Ook Zandvoort kunt u elke maandagochtend tussen half elf en 12 uur komen koffie drinken. Het ruikt er dan heerlijk in het steunpunt. De koekjes worden namelijk vers gebakken. De koffie en de thee kost 1,10 euro. Voor twee kopjes met vers gebakken traktatie. Roosvisé voor de kleintjes is gratis. Alle inwoners van Zandvoort die van koffie en gezelligheid houden zijn welkom. Loop gerust eens binnen. Onze gastvrouw maakt graag kennis met u en kunt u in contact komen met andere bezoekers brengen als u dat wilt. Bij mooi weer wordt de koffie in onze buitentuin geserveerd. Flemingstraat 55, telefoonnummer 5740355. Ik herhaal 5740355. En het e-mailadres is info.ookzandvoort.nl.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 De meeste Nederlandse werknemers gaan er met hun salaris netto op vooruit dit jaar. Het blijkt uit berekeningen van loonverwerking ADP die dinsdag zijn gepubliceerd. Vooral de inkomens tussen 2 en 6.500 euro houden onder de streep van hun loonstrook meer geld over. Een modaal maandloon van 2662 euro stijgt bijvoorbeeld met zo'n 12 euro. Voor mensen met een inkomen van anderhalf keer modaal krijgen er 45 euro bij... Werknemers die twee keer modaal verdienen iets meer dan 60 euro en inkomens tot 19.462 euro per jaar gaan erop achteruit. Zij worden echter gecompenseerd bij de aangifte inkomstenbelasting. Het gaat volgens ADP op een omvangrijke groep, voornamelijk parttimers en jongeren die tot nu toe nog geen belastingaangifte hoefden te doen. Hoewel de, meest, de meeste lonen op de maandelijkse salaristrook stijgen, valt de toename over een heel jaar bezien wel mee, waarschuwt ADP. De loonverwerking wijst erop dat het deurmatmoment, ofwel het doen van aangifte, over het afgelopen jaar steeds bepalender wordt voor het uiteindelijke nettoloon. Dat leidt tot meer administratieve lasten bij werkgevers en werknemers en ook bij de belastingdienst zelf. met andere ogen voor uw naaste omgeving. Slechtziendheid en revalidatie hebben invloed op degene die het betreft... maar natuurlijk ook op de naaste omgeving. Een partner, familie of vrienden hebben ook op hun beurt... hun invloed op de manier van omgaan met slechtziendheid... en op de revalidatie van een slechtziende of blind persoon. Wij vinden het belangrijk dat mensen uit de naaste omgeving... van de persoon betrokken zijn bij het revalidatieproces. Visio Haarlem organiseert daarom voor hen een informatiebijeenkomst met andere ogen. De informatiebijeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan enkele interactief. Wij starten met een presentatie waarin wij u uitleg geven over wat slechtziendheid en blinde mensen kunnen ervaren in het dagelijks leven. Daarbij geven wij tips over hoe u kunt omgaan en te communiceren met mensen met een visuele beperking. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om alledaagse bezigheden zoals brood smeren, spellen spelen en zich verplaatsen van A naar B eens met andere ogen te bekijken en te beleven. Het doel hiervan is dat u als naaste persoon meer inzicht en begrip krijgt... voor de belevingsweren van uw slechtserende partner, ouders of andere persoon uit uw omgeving. U bent op maandag 24 november van 2 tot 4 van harte welkom bij Pluspunt. Flemingstraat 55 te Zandvoort. U moet zich vooraf aanmelden bij de balie van Pluspunt... En te of telefoonnummer 023 5740 330. Ik herhaal 5740. 4330. Voor meer informatie over slechtziendheid kunt u contact opnemen met Visio te Haarlem en vragen naar de medewerker van de afdeling Advies. Telefoonnummer 088-58-57-900. 088-58-57-900. Of haarlem -at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 Stel je voor, ik kon even spelen op de straten op het, het plein.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 Morgen zullen ze niet meer spelen Een stout vogel vrij verklaart. En niet voor kleine, de vogels Die als kinderen zijn vermond Biervleugels, men heeft kort geknipt Hun gezang is haast of Da da De, de column, column van, van de week Misschien geen goede voornemens, maar uitdagingen dit jaar. Stoppen met roken lukt tenslotte alleen als je werkelijk zelf wil stoppen. Een streefdatum is een stok achter de deur, maar geen heilig middel. Zo vond ik mijn verjariskaart terug ten grootte van een a tje van een paar jaar geleden. Ja, altijd goed bewaard, want het is een tegoedbon voor rezen op ons Zandvoort-circuit. En geen lullig arrangement, nee... een welgenoemd Lamborghini VIP-arrangement. Dat noem ik nog eens een mooie uitdaging voor 2015. Meer tijd voor elkaar nemen. Het roer omgooien. Toch maar eens kijken of er nog geld valt te besparen... met het omzetten van je ziekenkostenverzekering... of energieleverancier. Nog meer bewegen en ook eens kiezen voor jezelf. Allen goede voornemens. Misschien tellen ze toch nog wel mee... Anderen helpen ook goed is ook een goede voornemen. En dat zullen we blijven doen. Of het nu gaat om financiële ondersteuning aan een goed doel... in binnen- en buitenland... of arm om een schouder aanbieden aan iemand die het nodig heeft... of de weg wijzen naar Centerparks aan een totaal onbekend persoon. Volgens mij hebben wij een pijl op onze rug staan. Ja, bij het mo die moet je zijn om de weg te vragen. Tijdens onze wandeling in de drukke vakantieperiodes... als men de rotonde te vroeg genomen heeft... Maar je kunt het ook doen met goederen. Oude apparaten, groot en klein, die niet meer werken. Kijk op www.toolstowork.nl voor meer informatie. Mensen in Afrika zijn daar dolgelukkig mee. Met wat handige handen zijn de mankementen aan sommige apparaten snel verholpen. En beginnen daarna een mooi tweede leven. Hoe beter kunnen we het treffen voor de start van het nieuwe jaar. Ik hoop voor een ieder dat de oliebollen hebben gesmaakt. Vele geluksnoenen hebben uitgedeeld, handen worden geschud tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de haven en innerlijk vuurwerk mag knallen in 2015. Op een bubbelend geluk, Mandy Schorel.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 Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, ik yeah. oh, oh, oh, oh, oh, oh, ik oh, eh, eh, eh, eh, eh. Ik, voel me sexy ik oh, Ik voel me sexy ik, ik oh, ik, ik, ik dans. oh, eh, oh, Sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zo malen, ik voel me zansig. Gooi jij je hart, als ik dans, je geef me zo lekker dat het te gaan zwaar. Ik dacht, ik dans, Steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zo malen, ik voel me zansig. Gooi jij je hart, als ik je geef me zo lekker dat het te gaan zwaar. Ik ik danse.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 Pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. 9 januari, aanvang, 9 uur s'avonds. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven kan, maar u kan het ook aan de bar of telefonisch doen. Teams van maximaal 4 personen. Houdt u van spelletjes? Dan is dit je avond. Meer informatie, Café Koper, Kerkplein 6... Prijs per persoon 2,50. Telefoonnummer is 023 5713 546. Ik herhaal 5713 546. En de website is www.cafekoper.nl. why do you so.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 find you sweet dreams that leave all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 A one night stand But I still need love Cause I'm just a man These nights never seem to go to plan And I don't want you to leave Will you hold my hand Oh, won't you Ik vind het heel erg om Sam Smit te onderbreken... maar we moeten helaas naar de boodschappen en het nieuws... en dan zie ik u graag weer terug.